Mariette Krol met het NOS Journaal. De namenstaanden van de MA-17-ramp mogen zich uitspreken... over de plaats voor een herdenkingsmonument. Het bestuur van de stichting Vliegramp MA-17... heeft drie mogelijke locaties op het oog. Een herdenkingsbos naast de polderbaan van Schiphol. In Eindhoven, omdat daar de stoffelijke resten van de slachtoffers... weer terugkwamen in Nederland. En Den Haag als stad van vrede en recht. De stichting wil het monument op 17 juli 2017 onthullen. Bij gevechten in Zuid-Soedan zijn tientallen doden gevallen. De Verenigde Naties zeggen dat zeker 80 mensen zijn omgekomen... van wie 57 kinderen. In augustus spraken de president van Zuid-Soedan en de rebellenleider af... dat ze de gevechten zouden staken en de macht zouden delen. Maar sindsdien is het tot verschillende nieuwe botsingen gekomen. Volgens de VN trekken hulporganisaties zich nu uit allerlei plaatsen terug... waardoor veel mensen geen toegang meer hebben tot humanitaire hulp... De man die vannacht was gevlucht na een dodelijk ongeluk in Duizel in Noord-Brabant... heeft zich gemeld bij de politie. Het is een 33-jarige man zonder vast adres. Bij het ongeluk kwam een 24-jarige man uit Hapert om het leven... na een frontale botsing. De andere man vluchtte, maar is nadat hij zich had gemeld alsnog aangehouden. Het genootschap Onze Taal heeft Schumelsoftware uitgeroepen tot het woord van 2015... Het werd in september voor het eerst gebruikt in de media om de software aan te duiden... waarmee Volkswagen milieuinspecteurs om de tuin wist te leiden. Andere woorden die op de nominatie stonden voor Woord van het Jaar... waren onder meer beefgebied, Vira de Bakel en pakketdrone. En opnieuw is er een weerrecord gevestigd. Sinds de metingen begonnen was het op 7 november nog nooit zo warm als vandaag. In de beeld werd het 18,4 graden en het oude record stond op 17,7 Gisteren was het ook al de warmste 6 novemberdag. Dat is ook te zien aan de natuur. Er zijn veel meer vlinders en bijvoorbeeld teken. Dan de weersverwachting. Vanavond op veel plaatsen regen. Morgen droog en kans op wat zon. En het blijft zacht, zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. het. GFM In 2015. Al 25 jaar. Live. ZFM. Met, Met nu. nu. De Euro Breakdown. I don't wanna wait anymore. I'm tired of looking for answers. Take me some place where there's music.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 CFM's Antwoord. Even na de klok van uh, 4 uur zijn we begonnen met de nummer 13 van deze week. Maar is heel veel van de Thursday Kick. En het is echt grappig hoor. Kijk alsjeblieft naar nou niet. Ik hoop niet dat je er even uitgekeken hebt you gekeken know. op uh, cfm want we hebben hier een stropdas en er gebeuren gekke dingen mee. Succes, Sander, als je hem weer doet. Veel plezier ermee. Hey, uh, leuk dat je nog luistert uh, naar de Euro Breakdown. Nummer 13 hebben we net gehad. Voor het nieuws hoorde je de nummer 15. Jazz Glyn, don't be so hard on yourself. Dat betekent dus dat we weer eentje hebben overgeslagen. Dat is uh, onze Disney-sterretje Demi Lovato met Cool for the Summer. Er zijn een hoop platen blijven zitten deze week, als ik het zou zien. Ook de volgende die we gaan draaien, dat is een nummer 11. Dus de nummer 12 slaan we weer over. Dat is Martin Zolvek op 12, samen met de GTA Intoxicated. En op nummer 11 staat Martin Zolvek. Hé, die stond er op 12. Ja, maar dit is samen met Sim White. En het nummer heet uh, Plus One... Ondertussen alweer 17 weken in de lijst. Deze nummer 11 is ook meteen de hoogste positie voor Martin Solvex samen met Sam White. Dit is hem dan. Plus 1 op nummer 11 hier op CFM's antwoord bij de Euro Breakdown. met uh, Emily Sunday What I Did For Love. Vorige week ook uh, blijven uh, zitten op uh, de tiende plek... en deze week ook uh, blijven zitten op een tiende plek. En met uh, 37 weken voor hun naam te staan... betekent dat het meteen de langste genoteerde is van deze week. Simon Cowell dan. Uh, die uh, wordt onderscheiden, echt waar. Ja, echt waar. Want de heren van One Direction hebben hun uh, platenbaas... samen en Cowell, afgelopen maandag... Een onderscheiding overhandigd. Simon Kabel kreeg de Music Industry Trust Award. Voor zijn buitengewone bijdrage aan de muziek en de entertainment. Maar ook voor zijn werk voor goede doelen. Kabel, de medeontdekker van Wonder en kreeg de award overhandigd door de groep. Toen we met de Expector begonnen. Uh, toen we met de Expector begonnen. Konden we ons niet voorstellen hoe Simon ons leven zou veranderen. Zo zei Liam tegen het publiek. Puur geluk krijg ik de onderscheiding die ik mijn hele leven al wilde. En ik ben compleet uit het veld geslagen, zo reageerde Simon Cowell. En wie mist uh, Zane? Uh, vervolgens uh, droeg hij de prijs op aan zijn moeder die in juli van dit jaar uh, overleed. Zijn vader en uh, zijn tweejarige zoontje. Ik hoop dat hij uh, hier staat over 23 jaar als ik naar binnen word gereden in het uh, Grosvenor, Grosvenor House Hotel. Nou, bij de overhandiging waren ook Olly Murs, Labyrinth, Il Divo en Leona Lewis aanwezig. En Na afloop ontving hij nog felicitaties via videoboodschappen van onder andere premier Cameron, Oprah Winfrey, Kevin Spacey en Little Mix. Vanaf deze kant uh, Simon Cowell gefeliciteerd. Hey Jason de dan. Jason de heeft geleerd dat hij ook geluid mag maken als hij seks heeft, dat uh, was voor hem een openbaring. Wat eigenlijk heel gek was, in mijn jongere jaren was, ik dat nooit sprak tijdens de, uh, wat, was dat ik nooit sprak tijdens de seks. Zo onthulde hij in een interview met uh, James Corden. Gewoon so, uh, een soort van stil totdat, totdat dat ene meisje me vertelde dat dit raar was. Nu ben ik uh, volledig spraakzaam, aldus uh, Jason Rulo. Nou, daarna had de zanger de smaken te pakken qua onthul onthullingen. Hij vertelde dat hij ooit het bed deelde met uh, vier vrouwen. En uh, dat uh, hij een bed heeft dat rond is. Altijd leuk om te weten. Hé, hey Anouk dan. Uh, nadat Anouk bij RTL A Night vertelde wat zij vond van het optreden van Treintje Oosterhuis... hebben Anouk en Treintje elkaar niet meer gezien. Bij RTL Late Night vertelde Anouk dat het optreden van het Treintje haar niet overtuigde. Ze heeft na die uitzending mijn voorsmail minutenlang ingesproken. Maar daar heb ik niet zoveel mee. Ik, sprak iemand, ik spreek iemand liever face to face. Zo vertelde Anouk aan het AD. Anouk heeft toen laten weten dat ze altijd wil praten met een kop koffie. Daarop liet Treintje weten geen tijd te hebben. Nou, Anouk begrijpt ook niet waar het probleem ligt. En bij RTL Late Night heeft ze niet, uh, niet iets gezegd dat ze daarvoor niet al tegen Treintje had verteld. Ze wees Oosterhuis op het uh, gevaar van haar outfit. Haar assistenten waren het uh, grote gevaar bij de keuze van de jurk. En daar is het dus misgegaan. Nou ja, ze is er uh, nu klaar mee en dat begrijp ik wel. Maar je moet ook uh, tegen kritiek kunnen, al uh, Anouk... Nou, op 6 november verscheen haar Greatest Hit album. En ondertussen heeft de zangeres een nieuw album op de plank liggen. En voor de finalisten van de Voice gaat ze ook een aantal nummers afleveren. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal nog gaat komen van onze Anouk, zullen we wel zeggen. Hey Katy Perry dan, met een totaal van ongerekend 125 miljoen euro... is Katy Perry dit jaar de best verdiende vrouwelijke zangeres. Katy Perry harkte gemiddeld in iedere stad die ze bezocht met haar Prismic Tour 1,8... Miljoen euro binnen. Taylor Swift is uh, ondertussen bezig met een uh, sterke opmars en verdient inmiddels per bezochte concertstalk al het dubbele van Perry. Forbes, uh, die de lijst uh, publiceerde, berekende de inkomsten van Swift op bijna 74 miljoen euro. En Forbes plaatste Fleetwood Mac met ruim 54 miljoen euro op de derde plek. En dat terwijl de band bestaat uit drie mannen rond Stevie Nicks en Christine McFly. Nou, Lady Gaga bleef net steken onder de 54 miljoen en is daarmee de best of the rest. Beyoncé, Britney Spears, Jennifer Lopez, Miranda Lambert, Mariah Carey en Rihanna completeerden de top 10 met de best verdiende artiesten. En over de top 10 gesproken, we gaan verder. Maar dan met de nummer 9 van deze week: dat is Adam Lambert met Another Lonely Night. De Nederlandse top 40, maar niet voordat we Jonas een plezier gaan doen met de snelste stijger van deze week. En die is in de handen van uh, Justin Bieber. Zijn nieuwe single die is uitgekomen vorige week op 22, nu in de tweede week op nummer 8. Sorry. Ja, nee, zo heet de single. Ik zeg geen sorry tegen Jonas. The believer. You, go you know I try, but I don't do too well with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 Justin Bieber op een mooie plaats nummer 8 namelijk, waar bijna 9 zeg het, met uh, Sorry. En binnenkort komen de allebei de albums uit, zowel van Justin Bieber als die van Wanda Rex, en dan allebei op dezelfde dag. Maar ik ben even de datum kwijt, maar waarschijnlijk weet de, de grootste believer van uh, Jonas Parson wel wat de datum het is. Ja, op de, op de... Wat? Ja, je weet het niet uit je hoofd. Ik dacht dat jij een grote believer was, dat je dat wel weet. Of ben je een directioner meer? Nou, oh, hij is meer een directioner. Ik dacht altijd believer, joh. Nou ja, maakt in ieder geval niet uit. Je houdt in ieder geval wel van de boybands en uh, van de jonge oh, joh, mooie artiesten. Die altijd uh, wat leuks in hun. Uh, ja, in hun. Uh, maar goed. Maak niet uit, door met uh, het uh, laatste nummer voordat we aan de Nederlandse top 40 uh, gaan beginnen. Die vinden we op een uh, mooie zevende plek. If en hebben het got over got RCT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 Tell me, would you call me? call me if you knew I wasn't ballin'? Cause I need, I gotta lose, always by my side. Hey, tell me, tell me, do you need me? need me? Tell me, tell me, do you love me? Yeah. Or is you just tryna play me? Cause I need, I gotta do all me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly. Met de heb Lock Nummer 7 deze week uh, in de Uur race aan. In een uh, zevende week ook. Vorige week nog op een uh, vijfde plek. Twee plaatsen dus uh, gezakt voor R-City. Met het prachtige Locked Away. Hey die koffie. Lekker. Oh, sorry. Ik zit om tussen koffie te drinken, maar dat is niet de bedoeling, geloof ik, hè? Nee, het is helemaal niet de bedoeling, want ik moet gewoon een Nederlandse top 40 aan je doorgeven. Ja, dan doen we dat. Hé, hey, vogelvlucht gaan we er even doorheen. Wil je de precieze lijst doorlezen? Dat kan. Kijk dan straks om 5 uur op top40.nl. Na 5 uur staat hij erop voor je. Hier staat er nu al op, maar daar nou moet je nog niet gaan kijken... want je moet gewoon naar mij luisteren. Dat doe je heel goed. En op 40 in Nederlands tot 40 staat Sam Smith, Riding's on the Wall. Op 39 dan Today's the Day van uh, Pink. Op 38 First Aid Kit, My Silver Lining. En op 37 Alavara Soler met El Mismo Sol. Op 34 vinden we een nieuwe binnenkomer deze week in de Nederlandse top 40. Dat is uh, Ariana Grande met uh, Focus. Op 33 dan Madcon met Ray Dalton met uh, Don't Worry... Op uh, 29 ook een nieuwe binnenkomen. Op uh, uh, 29, ja. Love Myself van Haley Steinfeld. Charlie Pad samen met Megan Trainor. Met uh, Marvin Gavin op 27. En op 26 staat uh, Ghost Town van Adam Lambert. Almir met de Hoemelo Hop op 24. En we skippen er even een behoorlijk stukje doorheen. Twee weken lang in de lijst staat Marco Bazzato deze week op uh, nummer 14. Vorige week nog op een 18e plek met zijn uh, mooie nieuwe single. Mooi! Hé, hey, wat toepasselijk! Uh, de top 10, dan uh, ga ik even met je doornemen. Ellie Golding on my mind top 10. Last Frequencies met Reality op 9. En Calvin Harris met How Deep Is Your Love op 8. Shawn Mendes staat erin op 7 met Stitches. En Sigala met Easy Love op 6. Mr. Polska samen met Ronnie Flex, met niemand staat op nummer 5. En op nummer 4 staat Zara Larsen met uh, Lush Live. Op nummer 3 staat... Uh, ja, Jonas. Justin Bieber. Ja, echt waar. Ja, echt waar. Ja. ja, dat is wel een applausje waard, Jonas. Dat begrijp ik. Ja, ik ben blij voor je. Op nummer 3, dus Justin Bieber met uh, What Do You Mean? En op nummer 2, Jonas. Weet je wie er op nummer 2 staat? Is volgens mij ook een applausje waard. Justin Bieber. Met sorry. En dan de nummer 1, natuurlijk, ja. Hoe kan het ook anders? Nee, geen Justin Bieber dit keer. Nee, die staat er al twee keer in. Nee, het is uh, Adele met de uh, Hello! De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de top 40 van deze week: de nummer 6 zelfs. Charlie Puth samen met Megan Trainer. Met een prachtige single: Marvin Gaye. Deze week op 6 in de Euro Breakdown.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 Marvin Gaye samen met uh, Charlie Pad. Oh nee, niet. Charlie Pad samen met Meghan Trainor. Met het uh, nummer uh, Marvin Gaye. Snel door met nummer 5. Calvin Harris en Disciples met uh, How Deep Is Your Love. Vijftien weken lang in de lijst. Vorige week nog op uh, nummer 4. En Deze week dus op 5. Uh, hier bij de Euro Breakdown op uh, ZFM Zandvoort. een beetje zat is dat mensen zich steeds maar laten verleiden tot het geven van een waardeoordeel over iemand anders. Ariane Grande zag een tweet voorbij komen waarin werd gevraagd de keuze te maken tussen Ariane Grande en actrice Ariel Winter. Nou, de persoon in kwestie koos voor Winter omdat haar rondingen beter zouden zijn. Nou, en, uh, daarin zag Grande een uh, aanleiding om te reageren. Nou, zucht het tweets, zegt ze. Opmerkingen, dit soort statements zijn niet oké okay over niemand. We leven in een dag en een, een jaar... waar mensen het onmogelijk maken voor vrouwen, mannen... iedereen die zichzelf zoals ze zijn te zijn. Zichzelf te zijn zoals ze zijn. Uh, diversiteit is sexy, zegt ze. Van jezelf houden is sexy, zo reageert ze op dit tweet. Wat je niet... Uh, uh, we Weet je wat niet sexy is... Levelen en vergelijken praat over het lichaam van iemand al anders... alsof het uh, moet worden goedgekeurd. Dat is niet zo. Vier jezelf, vier anderen. Juist dat wat ons onderscheidt maakt, uh, van anderen maakt ons mooi. Al dus een zeer kritische Ariane Grande. Ook in een radio-interview dat ze deze week deed bij Power 106... trok ze ten strijde tegen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Een van de dj's meende dat de eenhoorn-emoji niet door mannen wordt gebruikt. En daarvoor uh, werd hij door Ariane Grande even op de vingers getikt. En waarschijnlijk zei die presentator dan uh, Yuko girl weet ik veel dat soort uh, onrein. Hey, uh, Christina Aguilera gaat uh, terug naar de Roots. Want al sinds 2009 zet Christina Aguilera zich in voor hongerproblematiek. En in dat kader is ze op bezoek geweest in Ecuador. Christina Aguirre is uh, kort geleden voor het eerst naar Ecuador geweest om de honger te bestrijden. Juist deze reis was voor mij een uh, extra speciaal omdat het bloed, uh, omdat mijn bloed een oorsprong is. Mijn vader werd geboren in Ecuador en mijn opa in Quito, de stad waar ik uh, verbleef. Daar vandaan uh, reden we velden in en kwamen we in vluchtelingengebieden waar mensen aan het worstelen zijn. Ik keek in hun gezicht en had af en toe het gevoel dat ik gelijkenissen zag. Uh, het is goed om te weten waar je vandaan komt en je roots kent, zo liet ze weten, aan uh, Billboard. Ja. Nou ja, ik wil dat mijn uh, kinderen Max en Summer uh, altijd waarderen hoe goed we het hebben. En dat we snappen wat onze rol is uh, om onze medeburgers waar ook de wereld moeten hebben met hun basisbehoefte aan uh, voedsel... Aguilera zet zich al uh, sinds 2009 in voor het uh, Yum uh, Brands Hunger Relief Program. Daarmee wil ze bewust uh, zijn creëren voor de honger die er is in derde wereldlanden. Goed zo, Christina. Lekker bezig. Hey, uh, we, gaan als, uh, we gaan naar de top uh, 4 toe. De nummer 4 van deze week stond uh, vorige week nog op nummer 1. 14 weken lang in de lijst. En dan heb ik het over de weekend met Can't Feel My Face.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 op een uh, mooie nummer 1 plaats, de Weekend gewoon Feel My Face. Deze week dus uh, drie plaatsen gezakt naar uh, nummer 4. En voordat we aan de top 3 van uh, deze week gaan beginnen... laat ik je nog even horen hoe de top 3 van uh, vorige week eruit zag. Nummer 3. Nummer 2. Down of Redo. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Sigala met uh, Easy Love, vorige week op uh, nummer 3. Op nummer 2 Oliver Helden, Sean Frank en Lana Jane met Shades of Grey. En nummer 1 The Weekend, Can't Feel My Face. Deze week op uh, nummer 3 in zijn zevende week... staat dus Oliver Helden samen met Sean Frank en Lana Jane met Shades of Grey... Can breathe. It's too dark, it's too loud in the city. If I had a God, I would say Thank <laughs> you. Nummer drie van deze week. Oliver Helden samen met uh, Sean Frank en Alana J. Met uh, Shades of Grey. Snel door met de nummer twee dan. Vorige week nog op een uh, mooie derde plek. Ook pas uh, zeven weken in de lijst. Dan heb ik het over Sigala met uh, Easy Love. Nummer twee deze week hier in de Breakdown op uh, ZFM Zondvoort. Is je op uh, nummer 2 deze week in de Euro Breakdown uh, hier op uh, ZFM Zandvoort? En uh, de nummer 1 is wel echt een prachtige top. Maar die staat pas twee weken in de lijst, hè, wist je dat? Twee weken pas, ja, echt twee weken pas. En dan heb ik het over de prachtige nieuwe single van Niemand Minder dan Adele Met hello, nummer 1 deze week in de Euro Breakdown uh, hier hello. op ZFM Zandvoort. It's me.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 nummer 1 deze week hier in de Your Breakdown op CFM Zandvoort. De nieuwste single van Adele met Hello. En als ik het kijk, dan staat ze eigenlijk in alle lijsten die ik wel heb gezien... op nummer 1 of 2. <lacht> Zo'n prachtig. some